5 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Nog geen kandidaten voor voorzitterschap PVDA-fractie. Kritisch oordeel over journalistieke opleiding Windesheim. En Strauss kaan vast in seksonderzoek. Voor de opvolging van de opgestapte PVDA-leider Cohen hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Ze hebben een week de tijd om dat alsnog te doen. Verschillende Kamerleden, die als kans hebben worden genoemd... hielden zich na de PvdA-fractievergadering van vanochtend op de vlakte. Fractielid van Dam zei dat hij erover gaat nadenken... en hij hoopt dat veel anderen dat ook doen. En geeft zo snel mogelijk uitsluitsel. Ook zijn collega Samson is er nog niet uit. Die benadrukte dat het nogal een stap is. En ook Kamerlid Plasterk weet nog niet wat hij doet. Het is een zwaar besluit en een grote verantwoordelijkheid, zei hij. Bijna een kwart van de afgestudeerden van de opleiding journalistiek aan de hogeschool Windersheim had geen diploma mogen krijgen. Uit onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding blijkt dat sinds 2009 23% van de onderzoeksverslagen van afgestudeerden onder de maat was. Van de stageverslagen was 9% onvoldoende. Het onderzoek is gedaan door twee onafhankelijke commissies van de hogeschool. In totaal zijn sinds september 2009 360 studenten afgestudeerd aan de opleiding journalistiek in Zwolle. 86 van hen hebben vandaag te horen gekregen dat hun eindwerk niet in orde was. Alle afgegeven diploma's blijven geldig. De Landelijke Artsenfederatie KNMG neemt afstand van de handelwijze van neurochirurg Tulleken. Die was vorige week in Innsbruck en vroeg een arts in het ziekenhuis naar de toestand van Prins Friso. Via zijn vrouw, en NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam de informatie naar buiten. Het KNMG neemt daar afstand van. De federatie stelt dat van een arts mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met de gegevens van een patiënt, ook al is hij niet de behandelaar. Een arts moet voorkomen dat patiëntgegevens in handen komen van anderen. Laat staan in handen van een journalist, al dus het KNMG. Het vertrouwen van patiënten in de medische stand wordt geschaad door de handelwijze van Tulke Vindt, de artsorganisatie. Dominique Strauss-Kaan is weer aangehouden in verband met een seksschandaal. De voormalige directeur van het Internationaal Monetair Fonds... zou seksfeestjes hebben bezocht waar prostituees waren. Die feestjes zouden zijn georganiseerd door een groep zakenlieden... en hoge politiemensen. In de zaak zijn bij elkaar acht mensen aangehouden. Strauss-Kaan had zichzelf gemeld bij de politie in de Noord-Franse stad Lille om gehoord te worden toen hij te horen kreeg dat hij verdacht is. De politie onderzoekt of Strauss-Kaan wist dat de vrouwen prostituees waren en dat ze betaald werden door Franse bedrijven. In dat geval kan hem medeplichtigheid worden verweten. Het organiseren van prostitutie is in Frankrijk verboden. Topman Bolhaar van het Openbaar Ministerie vindt dat justitiemedewerkers... veel meer oog moeten hebben voor slachtoffers. Hij zegt tegen de NOS dat er een eind moet komen aan miskleunen... in de communicatie en het negeren van de rechten van slachtoffers. De afgelopen jaren is de positie van het slachtoffer binnen het strafrecht al wel verbeterd. Volgens Bolhaar is het nu aan de medewerkers van justitie om maatregelen in praktijk te brengen. Hij wil onder meer dat advocaten worden betrokken bij de opleiding van officieren van justitie... en meer uitwisseling tussen de pakketten. De stichting Lans, die onlangs een zwart boek publiceerde van misstanden rond slachtoffers, is niet tevreden. Die wil snel maatregelen, bijvoorbeeld dat een slachtoffer snel te horen krijgt wanneer er een zitting is of dat slachtoffers worden geconsulteerd over het instellen... van hoger beroep of vervroegde vrijlating van de dader. Een man uit Arnhem heeft 15 jaar cel gekregen voor de moord op een prostituee. Hij was verliefd op de Duitse vrouw die bij een seksclub in Doetinchem werkte. De man wilde met haar afspreken, buiten de club om... maar de prostituee wilde hem alleen tegen betaling zien... De gaf haar daarna onder meer een laptop, een auto en beltegoed, in de hoop dat hun relatie zou veranderen. Toen de vrouw het contact verbrak, zocht hij haar in juni op in de club... en daar schoot hij haar dood. De man wilde na de moord zelfmoord plegen, maar zijn ex-vrouw weerhield hem daarvan. Vluchtelingenwerk Midden-Nederland heeft een klacht ingediend... bij de inspectie voor de gezondheidszorg... over de behandeling van een uitgeprocedeerde asielzoeker. Een 27-jarige Chinees is na acht maanden vreemdelingendetentie... in Rotterdam op straat gezet en kort daarna met ernstige gezondheidsklachten opgenomen... in een ziekenhuis in Tilburg. Hij bleek de besmettelijke ziekte hepatitis B te hebben... en moest onmiddellijk een levertransplantatie ondergaan. Volgens vluchtelingenwerk wist het detentiecentrum dat de man heel ziek was... en dat hij nooit op straat mogen worden gezet. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolking en droog en vooral middags een stevige zuidwestenwind... Wordt dan 9 of 10 graden. ANBB Verkeersinformatie, 35 kilometer file, dat is niet veel. Op de A4 staat de langste file, vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Soeterwoude Rijndijk, 6 kilometer. En na een ongeluk op de A7, vanuit Zaandam naar Horen, 2 kilometer voor de afrit Zaandijk. De linker rijstrook is daar dicht. Het levert ook file op op de A8, vanaf Amsterdam naar Zaandam, 2 kilometer voor Knooppunt Zaandam.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 En Zes minuten over vijf, goedemiddag. Zo de reacties in Athene op het akkoord dat vannacht werd gesloten in Brussel. Je ziet daar gemengde gevoelens in Griekenland. Ook in de Europese hoofdstad begint een beetje twijfel op te borrelen. Het zijn de leden van de Partij van de Arbeid die de komende weken hun nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer mogen kiezen. Als opvolger van Job Cohen, die zich gisteren terugtrok uit de politiek. De fractie in Den Haag besloot zich vanmiddag per voorbaat neer te leggen bij het oordeel van de leden. Verslag even Wilke Boom. Weet jij wat het oordeel van de leden is? Nou ja, uh, was het maar waar. Dan was ik nu schat hemeltje rijk geweest. Maar ik heb geen glazen bol en koffiedik kijken of gefrutten met een wiggelroede. Dat zijn ook niet mijn beste kwaliteiten. Maar het is duidelijk wie de nieuwe fractievoorzitter ook wordt. Het zal een van de aansprekende leden van de Tweede Kamerfractie zijn. Want de leden moeten hem gaan kiezen. En diegene die zal dus draagvlak onder die leden moeten hebben. Want ja, die gaan het uitmaken en anders wordt hij het niet. Ja, maar juist journalistieke wiggelroede is wel betrouwbaar genoeg, uh, genoeg om even aan te geven wie echt in aanmerking komen. Nou... Er zijn in elk geval drie mensen die zich vandaag gemeld hebben... als uh, potentiële kandidaten. En dat zijn ook wel alle drie mensen met een uh, behoorlijke naamsbekendheid. Uh, om te beginnen Diederik Samson. Die heeft gezegd uh, vanmiddag dat hij er serieus over nadenkt. De vraag is aan de leden wie ze willen steunen. Dus als ik uh, het doe, wil ik van tevoren van niemand steun hebben... dan gaan we gewoon de strijd aan en dan zien we aan het eind... Hoe het, wie er heeft gewonnen. Zo werkt het in een democratie. Tegen wie wilt u het opnemen? Tegen alle 29. Of zij tegen mij, of helemaal niet... Ik ga er rustig eens over nadenken, jongens. Klinkt toch alsof u het gaat doen? Nee hoor. Nee. Ik, ik zou, ik, mijn ambities zijn grenzeloos, maar euh, ik weet ook hoe groot deze stap is. En ik ga er eens goed over nadenken. En waar hangt het dan nog van af? Nou, van mijn vrouw. Mag dat? Voor mij wel. En mijn dochter is... Het is heel vrouw. Dus. <laughs> mijn dochter is inmiddels bijna elf. Die kan ik dat ook dat soort dingen voorleggen. Ik, jongens, dit is iets wat je niet in je eentje doet. Ja, Diederik Samson doet het niet in zijn eentje, maar hij denkt er serieus over na. En dat geldt ook voor Martijn van Dam. Die ook een gooi naar het fractievoorzitterschap overweegt. Ik vind het de opdracht aan al onze fractieleden om erover na te denken... of ze daar een rol in kunnen spelen. Um, ik zal het doen. Um, en ik zal daar zo snel mogelijk uitsluitsel over geven. U zegt zo snel mogelijk. Um, hoe snel gaat het denkproces, denkt u? <laughs> ik begrijp dat u graag een afspraak wil, uh, wil maken voor... Als wij de eerste kunnen zijn. Ik, uh, ik zeg ik zal daar zo snel mogelijk uitsluitsel over geven. Ik vind dat ook uh, nodig in deze situatie. Het is een korte uh, procedure. Uh, het zou denk ik goed zijn als zo snel mogelijk bekend is wie... Um wie dat debat met elkaar aangaan over de toekomst van de partij... want dat is waar het debat over moet gaan. Ja, dat was Martijn van Dam in gesprek met collega Marcel Bril. En tenslotte heeft ook oud-minister Ronald Plasterk vanmiddag aangegeven... dat hij nadenkt over de vraag of hij fractievoorzitter wil worden. Iedereen moet erover nadenken, en, uh, en ik ook. En waar hangt dat vanaf, of u dat wel of niet gaat doen? Nou, ik vind het een zeer zware besluit, want degene die de PvdA gaat leiden... die moet uh, ja, ook de mentale bereidheid hebben om namens de Partij van de Arbeid het alternatief te vormen voor Mark Rutte. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid. Dat besluit daar moet je ook echt goed over nadenken. En wat geeft dan bij u de doorslag? Ik ga daar gewoon goed over nadenken. En misschien even met mevrouw Plasterk overleggen. Maar dat, dat, moet dat moet weten we natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, Wilco. Zegt de nummer twee van de partij, Al-Bayrak, daar hoor ik niet zoveel over. Nee, die uh, wil nog eigenlijk helemaal niet reageren. Die kwam vandaag ook uh, vervroegd terug van een werkbezoek... met de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan Tunesië. En die was nog helemaal in de rouw over het besluit van Cohen van gisteren. Maar Al-Bayrak is inderdaad een van de mensen die verder nog wordt genoemd. Ook uh, oud-fractievoorzitter Hamer. Uh, en uh, oud-staatssecretaris van uh, Europese Zaken Timmermans. Ja, en in elk geval, uh, ze hebben natuurlijk draagvlak nodig... onder die leden om dat te gaan winnen. Uh, onder andere, al zou dat best eens kunnen hebben als ze zich kandidaat stelt. Ik denk dat de partij, de gelet op de geschiedenis van de Partij van de Arbeid uh, veel allochtone leden... en ook veel vrouwen onder de leden dan voor al zouden kunnen gaan kiezen. En dat zou haar, maakt haar zeker kansrijk. Ja, en verder zijn volgens mij inderdaad uh, de al genoemde Samson en Van Dam... ook uh, mensen die hoge ogen gooien. En natuurlijk Timmermans. Ja, laten we de, de namen even voor wat ze zijn, Wilco. Want je hebt misschien een situatie dat het theoretisch denkbaar is dat de leden... Straks iemand gaan kiezen die niet de volledige steun van de fractie hebben. Is dat niet vragen om moeilijkheden? Um, dat is in elk geval niet zonder risico. En het is theoretisch inderdaad denkbaar dat uh, er een iemand uit de bus komt als winnaar. waarvan een aantal of van wie een aantal fractieleden dan denkt van ja, jeem, moet die het nou gaan doen? Aan de andere kant, de Partij van de Arbeid staat er heel slecht voor in de peilingen. 13, 14 zetels. Ja, en je hoeft toch echt geen hogere politiek gestudeerd te hebben... om te bedenken dat het collectieve zelfmoord is... als die fractie straks de nieuwe politiek leider gaat tegenwerken. Dus de kans dat dat gaat gebeuren lijkt me nou ook weer niet zo heel erg groot. Wilco, dankjewel. We praten verder met politicoloog-bestuurskundige Jouke de Vries... die in het verleden ook wel eens een gooi deed naar het lijsttrekkerschap van de partij. Goedemiddag, meneer de Vries. Goedemiddag. Ja, de fractie gaat luisteren naar de partij, de leden mogen kiezen. Wat vindt u van die uitkomst? Nou, ik vind het niet helemaal correct... omdat uh, volgens mij de Kamerfractie zelf... Uh, de voorzitter van die fractie zou uh, moeten kiezen. Uh, ik begrijp wel uh, wat Spekman doet. Uh, maar die bezwijkt een beetje onder het populistisch geweld uh, van dit moment. Dus ik vind het niet correct wat er nu gebeurt. Want als u zegt, ik begrijp wel wat Spekman uh, doet, de voorzitter... wat doet hij dan? Nou ja, hij moet eigenlijk uh, luisteren naar de leden natuurlijk. Maar zo'n politieke partij bestaat uit verschillende onderdelen. En de Kamerfractie heeft... Ook volgens de grondwet een eigen positie. Dus Kamerleden moeten zonder last en ruggespraak uh, werken. dat betekent dat ze zelf hun voorzitters moeten kiezen. Dus ik vind de oplossing die in het verleden bij de VVD werd gekozen veel verstandiger. Dat je daar een fractievoorzitter kiest. Dat hoeft niet onmiddellijk de politiek leider te zijn. Het was de heer Van Beek uh, destijds. En dan weet je al dat er over enige tijd een andere politieke leider komt. Als nu iemand door de leden wordt gekozen en die doet het bijvoorbeeld in de korte periode die hij of zij krijgt niet goed... Ja, dan heb je binnen de afzienbare tijd weer een andere politiek leider. En dat vind ik niet verstandig. Nee, zit er wel een voordeel aan? Nou, ik begrijp niet wat het voordeel uh, zou zijn. Dat diegene veel draagvlak heeft in de partij en zich echt gedragen voelt door de Partij van de Arbeid? Ja, dat zou kunnen. Maar u weet dat het gezag wat iemand heeft heel snel weer verdampt... dat hebben we bij Cohen gezien... Uh, dus je kunt wel eventjes draagvlak hebben, maar als je niet goed presteert de komende tijd, en het wordt een moeilijke tijd, omdat er grote beslissingen moeten worden genomen die veel consequenties voor de leden en voor de rest van Nederland uh, hebben, ja, dan kun je dat draagvlak ook weer heel snel kwijt zijn. En dan uh, kan er een heel vreemd proces gaan ontstaan. Ja, en um, uh, u, u had het over de grondwet, hè? Ik, ik, ik had begrepen dat er inmiddels staat, de leden stemmen zonder last. Maar ze, ze mogen het op zich wel doen, wat ze nu doen. Nou ja, de, de voorzitter Spekman heeft gezegd van dat het een, een, een belangrijk advies wordt uh, aan de fractie. Dus hij blijft wel binnen de statuten van zijn eigen politieke partij. Uh, maar ik heb dit nog niet zo vaak gezien dat de voorzitter zich zo gaat bemoeien... met uh, de keuze van een voorzitter ook van de fractie. Dus dat weet ik niet of dat verstandig is. Nee, maar het is wel zo. Hij, hij zit er nog maar kort. Hij heeft zijn macht uh, goed laten zien nu. Nou ja, je zou bijna zeggen het is een, een koep van, uh, van Spekman <lacht> op dit moment. Ja, hij, hij stuurt nu heel... Sterk. Uh, en daar zullen veel mensen bewondering voor hebben in het huidige tijdsgewicht. Uh, daadkracht en hij wil naar links en dat maakt ik nu heel goed duidelijk. Maar ik vind het gaan dat de partijvoorzitter zich zo bemoeit met de keuze van die voorzitter van die fractie. Wat, wat volgens mij een veel betere keuze is dan nu onmiddellijk een politiek leider te benoemen. Dan zou je uh, beter nu... Uh, iemand uit de fractie die zegt die ambities toch niet te hebben, maar wel heel goed is. Bijvoorbeeld Dijsselbloem, die zou je uh, fractievoorzitter kunnen maken. Die weet dan dat over enige tijd er een andere politiek leider uh, zal komen. Dat kan dan de heer Lodewijk-Assen bijvoorbeeld zijn. Ja, maar Is de tijd dan niet te kort voor alsje om zich te manifesteren? Want dat is dan vlak voor nieuwe verkiezingen. Ja, dat, dat is iets wat het tegenspreekt. Ja, dat, dat hebt u gelijk. Maar uh, nu treedt men toch wel uh, een aantal regels, vind ik. En nou, bent u zelf nog lid van de partij? Ik ben lid van de partij, ja. Op ja, wie zou u big. willen stemmen half maart? Half maart? Uh, dan zou ik, nou dat weet ik eigenlijk niet, ik heb het lijstje van uw verslaggever uh, gehoord. Uh, het zijn, zijn bijna allemaal goede kandidaten, maar ik zou gewoon, dat heb ik zo net tegen u gezegd, ik zou voor Dijsselbloem uh, kiezen. Dat vind ik een goede fractiesecretaris, dat lijkt me een goede voorzitter van de fractie. Uh, en dan kan het proces door de partij verder in gang worden gezet om de echte politieke leider te kiezen. Ja, en die, die heeft gezegd dat hij niet beschikbaar is. Dan moet u nog even nadenken nee, over die andere. Nee, als politieke leider is, is hij volgens nee. mij, mij niet beschikbaar. Maar als fractievoorzitter van die partij zou hij wel beschikbaar kunnen zijn. Ja, maar dan moet hij zich verkiesbaar stellen nu voor de dan partij. Dan moet hij zich uh, verkiesbaar stellen. Maar wat nu door elkaar loopt is het fractievoorzitterschap van die partij... En het politieke ja. leiderschap van die partij. En dat vind ik dus, dus onverstandig. De, de analyse gisteren was direct... nu moet de partij een fundamentele keuze gaan maken over de koers. Waar Hans Pekman naartoe wil, is, is duidelijk. Die wil naar links. Welke beweging gaat de partij maken, denkt u, bij die keuze? Heeft u daar een gevoel bij? Ja, ik denk dat dat vele leden uh, naar de linkerkant willen. Ja, dat, dat voel ik wel. Ik weet niet of dat uiteindelijk verstandig is. Maar dat is wel uh, het sentiment wat er onder de leden van de Partij van de Arbeid op dit moment is. Er wordt toch wel sterk gekeken van uh, hoe is het nou godsnaam mogelijk dat die SP zo groot aan het worden is. Ja, de vraag is of dat met het gedachtegoed te maken heeft of, of met, met Roemer, hè? Uh, ja, ik denk met beide. Dat onderschat men, dat het niet met het gedachtegoed van de SP te maken heeft. Ik denk dat het een combinatie is. Uh, als je alleen maar een gezellige uh, leider hebt... Dat, dat zul je nooit zo lang volhouden op dat hoge niveau qua uh, zetels. Dus ik denk dat de leden van de Partij van Arbeid naar links zullen gaan. Dus dan zal het niet uh, wat ik zou, zelf zou willen Dijsbloem zijn... maar dan gaat het eerder richting uh, Samson, denk ik. Ja, en als we nog heel even naar de timing kijken... de grootste oppositiepartij is nu een maand met zichzelf bezig... terwijl het kabinet een soort van nieuwe formatie begint. Ongelukkig samenloop van de omstandigheden... Ja, dat wel. Maar dat kon natuurlijk niet, niet langer. Uh, het gezag van, van de heer Cohen was door allerlei redenen zo afgebladerd dat je, dat je op een gegeven moment wel iets moet doen. En dat heeft hij nu zelf uh, die beslissing genomen. Die externe druk was natuurlijk enorm voor hem. Ook de komende maand gaat de PvdA wikken, wegen en kiezen uiteindelijk. Jelke de Vries, dank voor uw commentaar op de situatie daar. Straks na uren vergaderen was er een akkoord, maar rust is er nog steeds niet. De eerste, Mitsen en Maren, klinken alweer over de Brusselse redding van Griekenland. Verkeersinformatie, Kees Kwakt. 40 kilometer file. Opvallende zaken zijn de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar staat 5 kilometer bij Zoeterwoude. Aanrijding op de A7 Zaandam-Horen. Daar zitten drie auto's op elkaar. Bij het afrit Zaandijk gebeurde dat. Twee kilometer file vanaf klopend Zaandam. en Een afgesloten linker rijstrook is het gevolg. Daarachter loopt het dan vast op de A8 vanaf Amsterdam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. en ook een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Dijl en Wadenooien 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 -journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Vanochtend hoorden we dat Europa toch enigszins opgelucht adem kon halen. Zeker na die Brusselse marathonvergadering toen de ministers van Financiën meldden dat er een akkoord was over Griekenland. Hoe houdbaar dat akkoord is, is de vraag die Brussel nu al een paar uur uh, later weer bezig houdt. Tijn, CD-correspondent in Brussel. Want Tijn, er wordt op zijn zicht gezegd eigenlijk maar flauwtjes gereageerd op het akkoord. Ja, allereerst moet je natuurlijk toch even kijken naar de markten. Hè? Nou, die reageren nauwelijks niet positief, ook niet per se negatief. Maar je ziet heel duidelijk dat de beleggers het even afwachten. Die zien natuurlijk ook hè, dat die deal, dat akkoord... nog langs nationale parlementen in Europa moet. Dat het IMF zijn bijdrage aan het totaalpakket nog niet bekend heeft gemaakt. En dat in Griekenland de twee grote coalitiepartijen het nog moeten tekenen. Hoe dan ook, die blauwdruk hè, voor dat akkoord dat er nu ligt... Na, uh, vannacht. Dat gaat dan ook nog eens uit van het meest rooskleurige scenario. Maar ja, wat als het op korte termijn dan toch weer ontspoort? Nou, daarover durfde gisteren nog niemand te speculeren. Maar ja, vandaag is die vraag natuurlijk weer gewoon aan de orde. En wat je dan ziet tijdens veel commentaar: vooral over het feit dat we hè, Europa, de Grieken, de duimschroeven nog wel heel hard aandraaien. Is dat terecht? Griekenland houdt op een soevereine staat te zijn. Het wordt gekoloniseerd. Dat schrijft het hoofdcommentaar bijvoorbeeld van NRC Handelsblad vandaag. Misschien wat sterk uitgedrukt. Maar ja, je moet constateren, Griekenland kan niet vrij beschikken over dat geld. Want het komt op een geblokkeerde rekening. Bedoeld enkel en alleen voorlopig om de schuldenlast weg te werken de komende jaren. En om rentes over nog lopende leningen terug te betalen. Nou, dan ook nog eens dat permanente toezicht, hè, wat keihard wordt. Dat is echt een eis van uh, onze minister Jan Kees de Jager. Nou, dat zal in Griekenland uh, zeker worden ervaren als een uh, ultieme vernedering. Ja, ook al ligt de schuld natuurlijk toch bij de Grieken. Die, uh, die hebben dus decennia lang de opbouw van goed bestuur voor zich uitgeschoven. Het blijft allemaal maar al natuurlijk een hele pijnlijke situatie. Ze staan met de rug tegen de muur en je moet cynisch constateren... Griekenland had eigenlijk zijn soevereiniteit maar op één manier kunnen redden. En dat was door die deal van vannacht niet aan te nemen. Maar ja, dan waren ze half maart failliet. Nou, een andere harde uitspraak die stond gisteren al in Financial Times... We bieden de Grieken eigenlijk hulp bij zelfdoding. Ofwel, ja, Europa bezuinigt de Grieken kapot. Nou, commentatoren die dat benadrukken, ook deze dagen, vandaag, ook na de deal... die waarschuwen daarmee ook voor steeds grotere sociale onrust in Griekenland. Ja, en dan zijn we er ook nog niet eens qua bedrag, uh, Tijn, begreep ik. Want het nee, lijkt erop niet, dat nee. de Grieken uh, uiteindelijk nog wel meer dan die 130 miljard nodig zullen hebben. Ja, heel simpel. De Grieken kunnen het met dit bedrag, tenminste als al die rekenmodellen kloppen, hè, dan kunnen ze het uitzingen tot 2014. Dus nog ruim twee jaar. Maar onzeker is of ze daarna, na 2014, weer zelf geld kunnen ophalen op de markten. Hè, met de staatsobligaties uitgeven. Nou, in Brussel uh, wordt er rekening mee gehouden dat er na 2014 toch gewoon weer tientallen miljarden extra bij moeten. Ja, en is dat in noordelijke rijke landen, bijvoorbeeld in Nederland, nog te verkopen? Nou, Misschien als je het hele verhaal vertelt. Want wat je weinig hoort is dat tot nu toe eventuele renteverliezen... op de leningen aan de Grieken redelijk goed zijn afgedekt. He, de, bijvoorbeeld bij zijn recente vertrek eind vorig jaar... zei de Belgische premier Terme dat België op dat moment al 70 miljoen euro aan de Grieken had verdiend. Maar er zijn maar weinig politici die dat duidelijk uitleggen. Grotendeels ook wel weer begrijpelijk, want die hele Griekse kwestie die heeft de eurozone toch sowieso enorme schade berokkend. Het vertrouwen geschaad, de economische crisis versterkt. En ja, daar hebben we allemaal last van. Dus het sentiment is nu eigenlijk, zo moet je het een beetje concluderen, in Noord-Rijk Europa geen cent meer naar de Grieken. En in Zuid-Europa, in Griekenland, groeit het anti-Europa gevoel. En dan moet ik trouwens wel zeggen: in Griekenland vooral. Ja, al met al dus weinig reden om na het voorlopige akkoord van vannacht opgelucht adem te halen. Tijn Sade, laten we naar uh, die emoties en sentimenten gaan in Athene. Connie Kezen peilde daar de politieke reacties. In Brussel noemt premier Papadimos het een historische dag voor de Griekse economie. Het is met niet meer een historische voor de Zijn minister van financiën Venizelos spreekt over een beter resultaat dan verwacht. Vanuit Cyprus reageert coalitiepartner Adonis Samaras positief. Het gevaar voor een faillissement is geweken, zegt hij. Het is maar in Athene zijn de gevoelens gemengd. Opluchting, maar geen gejuich. En ook angst en boosheid over de nieuwe, zware bezuinigingen die eraan komen. Partijleider van de communista, Lekka Papariga... voorspelt dat het leven voor de bevolking een hel wordt. En uit de rechts reageert niet veel anders... Volgens de populistische Karatsaferis wordt het een hard leven voor de Grieken... waarin maar één ding zeker is, dat we doodgaan. Twijfels over het recept zijn er ook bij meer gematigde politici... en bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Het geld dat komt wordt niet gebruikt voor investeringen... voor economische groei in Griekenland, hoor je daar. Is dit een en dan neemt de conservatieve leider Samaras, die graag de nieuwe premier wil worden, ook nog een voorschotje op de verkiezingen. Zonder onze steun zou deze overeenkomst er niet zijn gekomen. De reacties van de politieke leiders in Athene daar ook. Connie Kees, onze correspondent Connie, we spraken er met correspondent Stijn Sardé... over die twijfels die er nu alweer reizen in Brussel. Of de Grieken de nodige bezuinigingen zullen uitvoeren. Is, is die twijfel terecht? Ja, nou, de, de, de uitvoering gaat wel gebeuren, denk ik. Er is geen andere keuze. En, en, en voorlopig is, is de meerderheid van de twee coalitiepartijen niet in gevaar. De regering Papadimos en het parlement blijven zitten. Uh, tot het akkoord over het steunpakket en de afwaardering van de schulden is afgerond. En erover is gestemd. Uh, het wordt natuurlijk spannend als de verkiezingen komen. Want het probleem is dat uh, geen van de twee uh, coalitiepartijen gaat een meerderheid halen. Volgens de jongste opiniepeilingen hebben ze uh, samen al niet meer uh, de meerderheid. Onder de 35%. En het vertrouwen in die twee partijen is tot een uh, dieptepunt geda gedaald. En dan krijg je ja, een unieke situatie in Griekenland... dat men afhankelijk wordt van een derde partij of misschien wel een vierde. Het is dus niet te voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Nee, want wat zeggen die peilingen voor, voor de verkiezingen over de coalitie? Die zeggen dat uh, de twee uh, regeringspartijen dat, uh, dat die echt tot in een, een dieptepunt zijn gedaald. Uh, hè, bij de laatste verkiezingen twee jaar geleden, nou, oktober 2009, kregen ze nog de steun van uh, geloof 77% van de Grieken. Nou, dat, is, uh, dat is nu dramatisch gedaald. En, en de partijen aan de buitenkant, dus de meer ja, radicale partijen zou ik, zessen, zou ik zeggen, uh, ja, die winnen daarbij. Connie, dankjewel. Wij uh, zullen jou nog ongetwijfeld zeer veel spreken de komende maanden. Dan de Muscat Fashion Week in Oman. Het belangrijkste mode-evenement van de golfregio. De jonge Nederlands-Marokkaanse Siham Tip is een van de ontwerpers die daar te gast is. Mevrouw Tip, goedemiddag. Goedenavond voor ons inmiddels. Het is drie uur later in Oman. Hoe, op welke manier bent u ontvangen daar? Wat zegt u? Hoe bent u ontvangen daar, als ontwerpster? Oh, nou, wij zijn hier echt grandioos ontvangen. Met alles erop en eraan. Ja, het is gewoon echt heel gaaf tot nu toe. Ja, ontvangen door de Koninklijke Familie? Ja, ook. Wij hebben hier ook dagelijks vervoer namens de Koninklijke Familie. Dus iedere keer als je hier rondrijdt, dan wijn je echt, zeg maar, met Residentieel volk, zeg maar. En uh, ja, dat is gewoon heel cool. Want de Koninklijke Familie is, uh, behoort tot uw klantenkring? Onder andere, ja. En wat maakt u voor hen? Jurken. Vernieuwend, doch klassiek, zoals u op uw website schrijft. Maar wat betekent dat ja. voor, een, voor, voor, voor de Koninklijke Familie in Oman? Uh, dat betekent dat zij uh, enerzijds uh, ja, de Marokkaanse Kastan of Tegsita, zoals die bestaat, uh, heel mooi vinden. Maar hem inmiddels wel kennen. En uh, daarbij komt mijn uh, westerse touch. En dat samen maakt hem heel erg interessant voor ze. De westerse touch, waar bestaat die uit? <laughs> dat hangt er vanaf wat er op het moment in de westerse fashionwereld uh, zeg maar, uh, in is. Om dat woord maar te gebruiken. En uh, ja... Dus dat is ieder jaar anders. Ja, en moet u daarbij met bepaalde gevoeligheden rekening houden... met het ontwerpen in de golfregio? Uh, ja, dat hangt er een beetje van af. Kijk, als het voor een, een nou ja, officieel, uh, officiële gelegenheid is voor de, voor de dames... dan zijn er soms bepaalde eisen. En uh, indien niet, dan kunnen we alle kanten op. Want overheen draagt ze vaak zo'n mooie ABA. En wat, pardon? Zo'n zwart gewaad dat je ah, vaak ziet. Midden-Oosten Arabische landen, ja. ja. Nou is de Fashion Week net van start gegaan, volgens mij hebben jullie. Wat, wat wordt er van verwacht en hoe gaat u uw collectie showen? Nou, ik ben. Uh, vandaag zijn er zeg maar een viertal ontwerpers uh, uit verschillende landen. En morgen ben ik aan de beurt, met ook een drietal anderen. En uh, ja, die wordt uh, geshowd op een beetje fairytale-achtige wijze. En ik ga hier, de eerste ontwerper is net geweest. En ik kan je vertellen dat de adrenaline echt nu al door mijn lichaam viert... Dus ik heb er zin in. De fairy tales. Hè? dat, dat de, de, de Arabische sprookjes? Mm, nou, ik, ik zou meer denken aan Assepoester, door Roosje, dat soort dingen. Dat, dat leeft ook een omaan? Jazeker. Hoe zit uw topstuk? De een omaan nog veel vrouw nu is dan dat je denkt, hoor. Ik, ik, ik bedien me van vooroordelen, hoor ik. En Lucella lacht. <laughs> wat, wat, is uw gehoord, topstuk? wat is uw topstuk voor de modeweek daar? Ja. Ik heb meerdere prompstukken, maar uh, wij, uh, ik ben nog even aan het twijfelen. Maar het kan best wel zijn dat we afsluiten met uh, een leuke, korte, zwierige jurk. En daarmee uh, gaat u veel klanten in Oman uh, binnenhalen? Ja, zeker. Nou ja, niet alleen Oman, hè, want uh, iedereen is hier aanwezig. De Fashion TV is hier aanwezig vanuit uh, de degene die verantwoordelijk is zeg maar, voor, het, uh, voor, de, voor de golf hier. En... Uh, Weet je, er zijn zoveel landen. De arabië is hier. Uh, de, uh, Engeland is aanwezig. De New York Times. Dus het gaat veel verder dan alleen maar uh, Oman. Zie hem, Tip. Ik dank u. En veel plezier daar. Oké, okay, dankjewel. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met een uitspraak van de rechter. dat een Joodse man geen boete hoeft te betalen. omdat hij zijn ID-kaart niet bij zich had. De man uit Rijswijk weigerde vorig jaar zijn bekeuring van 150 euro te betalen, omdat hij van zijn geloof tijdens sabbat op vrijdagavond en zaterdag niets bij zich mag dragen. De man stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De kantonrechter in Den Haag vond dat de religieuze plicht in dit geval zwaarder weegt dan de wet. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met die uitspraak en gaat in hoge beroep. De Nederlandse woningmarkt toont geen enkel teken van herstel. Dat stelt de Rabobank, de economische tegenwind... en de onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek... spelen de huizenmarkt nog altijd parten. En ook de bezuinigingsplannen van het kabinet... en de oplopende werkloosheid houden de onzekerheid in stand. Voor de opvolging van de opgestapte PvdA-leider Cohen... hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Ze hebben een week de tijd om dat alsnog te doen. Verschillende Kamerleden, die als kans hebben worden genoemd... hielden zich na de PvdA-fractievergadering van vanochtend op de vlakte... En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn op het ja. Vandaag was het vooral bewolkt met soms wat zon. Wel is het heel erg zacht, want de 10 graden grens is zelfs bereikt in Zeeland. Op andere plekken in Nederland kwam het kwik er dichtbij in de buurt. En die zachte temperaturen, die houden we voorlopig. In de nacht naar woensdag zijn er soms wat opklaringen, maar het is meestal gewoon flink bewolkt en het wordt 1 graad in het zuidoosten. Maar als het daar dan even helder is, kan de temperatuur nog ietsjes verder dalen. En het waait ook vooral aan zee. En dan morgen. Morgen schijnt af en toe de zon en het blijft droog en het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Aan het eind van de middag raakt het meer bewolkt en dan gaat het ook heel hard waaien. Na zee is stormachtig en in het noordelijk kustgebied is er kans op zware windstoten. Het KNMI heeft voor de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland een waarschuwing afgegeven. Donderdag en vrijdag worden dan twee hele zachte dagen met temperaturen van zo'n 11 graden. Wel is er veel bewolking en kan er soms ook wat regenen. ANWB ah, Verkeersinformatie. Met 75 km file stelt deze avondspits niet echt veel voor. De meeste files zijn kort, zo'n 2 à 3 kilometer. Op de A4 is de file wat langer, vanaf Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete dijk 5 kilometer. Een ongeluk was er op de A7 Zaandam-Horen. Tussen knooppunt Zaandam en Zaandijk staat 2 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels weer open. Daarachter staat op de A8, 2 kilometer van knooppunt Zaandam. En er staat een vrachtauto met pech op de A15 van Gorkum naar Nijmegen...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 Drie over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sport-turner Jeffrey Wammes was vanmiddag in de rechtbank in Zutphen... omdat daar het kort geding diende dat hij heeft aangespannen tegen de gymnastiekbond. Hij is het er namelijk niet mee eens dat niet hij, maar Epke Zonderland... naar de Olympische Spelen mag in Londen. Edwin Cornelis, onze sportverslaggever die turnen volgt. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was die sfeer in de rechtbank? Ja, wel een beetje wonderlijk. Je merkte aan die rechter dat hij het toch wel apart vond... om eens een keer een topsporter in de zaal te hebben en in zo'n zo kort geding te mogen oordelen. Hij vergeleek het ook een beetje met een, een wedstrijd, maar dan in de rechtszaal. Maar ja, vervolgens werd de sfeer toch al wel snel serieus. En je merkte ook aan Jeffrey Wammes dat hij daar niet op zijn gemak zat... maar dat hij wel heel nadrukkelijk de behoefte had om via zijn advocaat zijn verhaal te vertellen... waarom hij dus inderdaad vindt dat hij naar de Spelen moet. Ja, en wat is zijn belangrijkste argument? Nou ja, hij hekelt in feite de procedure van de Nederlandse Turmbond. Die hebben de procedure in zijn ogen te laat opgesteld. Pas na het WK van vorig jaar. Uh, bovendien is de procedure niet ver geweest. Ondoorzichtig geweest. Uh, volledig op het lijf van Epke Zonderland geschreven. En met name ook de uitleg. Nadat de keuze voor Epke is gemaakt, uh, was volledig Epke gekleurd. Alles wat goed was aan Epke werd eruit gelicht. En alles wat goed was uit, uh, aan Jeffrey Wammers, Dat werd er niet bij verteld door de bond. Dus dat wordt uh, de bond verweten. Uh, bovendien is die Serieus van mening dat hij meer medaillekansen heeft op de Olympische Spelen... en hij vindt dat hij als enige al vorm heeft getoond... wat in de ogen van Wannes een absolute voorwaarde is om naar de Spelen te mogen. En wat is het verwerende rechtbank van de Turnbond? Nou, de Turmond zegt, we hebben gewoon alle regeltjes zoals we die hebben opgesteld, die hebben we toegepast. Uh, en we hebben ook gewoon geredeneerd van, ja, Epke die heeft medailles gehaald op EK's en WK's. Epke heeft uh, de oefening met de, op één na hoogste moeilijkheidsgraad de wereld op rekstok. Hij heeft uh, op World Cups altijd gepresteerd, staat hoger op de wereldranglijst. Dus er waren genoeg redenen voor ons om echt een duidelijke en uh, ja, semi-objectieve keuze te maken voor, uh, voor Epke zonder land. Ja, en dat probeerde dan de advocaat van Wannes uiteraard weer te pareren. Door bijvoorbeeld te zeggen dat zo'n wereldranglijst helemaal niet zo belangrijk is. En dat een moeilijkheidsgraad er eigenlijk ook niet toe doet. Want het gaat uiteindelijk om de punten die je op het bord zet. Uh, met de aftrek en alles erbij. Kortom, uh, het heeft ook erg te maken met een verschil in de interpretatie. Ook van de regels en ook van hoe je vormbouw moet toepassen. Of je dat nu al moet hebben gedaan of dat je dat ook de komende maanden nog kunt doen. Ja, daarover moet die rechter zich gaan buigen. Nou, dat lijkt me nog best wel een lastige... Ik zou net opname. zeggen, dat is een behoorlijke kluif. Want gaat die rechter dan ook uiteindelijk het laatste woord uh, spreken? Over wie er naar de Spelen gaat? Of kijkt hij ja, alleen daar, of de daar, regels zijn toegepast? Nou ja, hij kijkt of de regels zijn toegepast. Of de procedure uh, ja, uh, oké okay was. Hè? Of, dat, of dat allemaal goed is uh, gegaan. Uh, hij zal niet, neem ik aan, ingaan op uh, de argumenten van... nou, ik vind dat de klassering op de afgelopen WK's belangrijker wegen... dan uh, ja, de uitleg uh, op de medaillekansen zoals Wammes dat doet. Maar hij zal met name, neem ik aan, gaan kijken... naar hoe uh, de procedure in elkaar steekt. En of dat rammelt, ja dan nee. En of dat dan genoeg is om uh, Jeffrey Wammes dan alsnog naar de, de Spelen te sturen. De advocaat van Wammes heeft trouwens ook nog een... Uh, een Tweede eis neergelegd voor, uh, ja, voor het geval het niet mocht lukken om uh, wanners aan te wijzen voor de Spelen. Uh, subsidiair heeft hij gezegd: uh, wil ik dan wel dat er een soort van onderlinge strijd komt ergens nog in uh, de maanden tot aan de Spelen, bij een World Cup bijvoorbeeld of bij het EK. En uh, dat je dan gewoon in alle objectiviteit kunt zeggen: Nou, deze turner is op dit moment de beste zonder land, dan wel Wammes. Dus die sturen we naar de Spelen. Dus dat is dan nog de achterdeur van de advocaat van Wammes, mocht het niet lukken. En het is een kort geding dus, uh, als het goed is, binnen twee weken uitspraak. Edwin Cornelissen, dankjewel. Topman Herman Bolhaar van het Openbaar Ministerie... vindt dat justitie veel meer oog moet hebben voor slachtoffers. Advocaten van slachtoffers zijn kritisch... over deze goede voornemers van Bolhaar. Trudy van Rijswijk hoorde dat van hun woordvoerder, advocaat Richard Corver. Al jaren zegt men, het, het wordt beter. Uh, ik heb zo langzamerhand zoiets eerst zien, dan geloven. Wat is er dan nog mis? Kijk, weet u, slachtoffers uh, zijn in alle opzichten achtergesteld. Als jij verdachte bent van een ernstig misdrijf, dan krijg je gelijk een advocaat. Als je slachtoffer bent, krijg je dat niet. Als verdachte krijg je gelijk een dossier. Als je slachtoffer bent, krijg je dat niet. Als je verdachte bent, dan mag je spreken. Uh, en mag je onderzoekswensen uiten. Als slachtoffer kun je dat niet. Uh, dus je staat eigenlijk 10-0 achter. En daar blijf je achter staan voor je gevoel. En dat is ernstig, omdat... ...dat... Ja, er overkomt je al iets als, uh, als je slachtoffer bent van een heftig misdrijf. Dan ben je al machteloos geweest. En vervolgens gaan anderen dus bepalen hoe dat wordt afgewikkeld. Als iemand bijvoorbeeld wordt vrijgelaten in verband met privéomstandigheden, wordt er niet eens aan jou gevraagd wat jij daarvan vindt. Ja, daar vind je natuurlijk niks van. Dat hoef je niet te vragen. Nou, dat ben ik niet met u eens. Want ik ken mensen die vinden dat prima als er ook een belofte komt van uh, de verdachte. Dat hij hun met rust laat of niet bij hun in de straat komt of even niet op een school verschijnt. Uh, dus er zijn allerlei mogelijkheden. Uh, Modaliteiten denkbaar waarop het heel makkelijk kan om iemand vrij te laten... mits je rekening houdt met het slachtoffer en vraagt wat hij wil. Van de andere kant, we hebben nu toch een wet die dat regelt... Dus het zou nooit toch goed moeten zijn. Ja, maar als je bijvoorbeeld geen computersystemen hebt bij de rechtbanken en bij het Openbaar Ministerie... waar ruimte is om de advocaat van een slachtoffer überhaupt te noteren... Dan, oh, dan je... doe je het op een papiertje. Uh, ja, dat zou je denken. Maar mevrouw, ik heb bijvoorbeeld uh, al anderhalf jaar geleden mijn kantoor verhuisd... en ik krijg nog steeds briefjes met oproepingen van zittingen met enorme vertraging. Dan helpt het helemaal niks om te zeggen, uh, ze moeten het in de gene krijgen. Dan moeten ze gewoon een beetje de boel op orde zien te krijgen. Uh, dat niet alleen. Uh, kijk, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie is een ver, vrij strak hiërarchisch ingerichte organisatie. Meneer Bolhaar zou u kunnen zien als de generaal die de troepen leidt. En het is mooi dat hij zegt we moeten opgeleid worden. Maar als hij nou eens gewoon zou zeggen. als een slachtoffer zich meldt, dan krijgt hij gewoon gelijk het dossier. En als hij nou eens zou zorgen dat er in de rechtszaal. Er is altijd een lege tafel, altijd diezelfde, links. Zo dus we nou eens gewoon met z'n allen afspreken, daar mag het slachtoffer zitten. Met zijn advocaat zijn we van dat probleem ook af. En zo kan ik een heleboel dingen eigenlijk best wel snel en praktisch oplossen. Mevrouw Zervat, u hebt ervaring, want u bent de moeder van Gabrielle Zervat. Die agent die werd doodgeschoten in Amstelveen. Wat gaat er allemaal mis? Wat is er in uw geval misgegaan? Nou, ik zou graag partij zijn. Ik zou daar graag ook... Uh, meer van op de hoogte zijn dat ik samen met mijn advocaat... dat we de dingen zouden kunnen doornemen. Dat je weet wat er speelt en wat er wel en niet onderzocht wordt. Wat wordt er meegenomen in de rechtszaak? Ik, ik vind nog steeds dat er een aantal dingen niet goed meegenomen zijn. En die hadden uh, zeker kunnen bijdragen uh, uh, dat de straf uh, meer verzwaard werd. Zoals? Dat, uh, haar, dat, of ze wel of niet haar bedje heeft laten zien. Nogal belangrijk voor dat je de ik wel, ja. ja, ja. ja. Hebben die twee contact gehad? Nou, ik ben er van overtuigd, zeker. Ik weet hoe, hoe mijn dochter altijd reageerde. En ik weet zeker dat ze die badge... Want als die buiten op de straat heeft gelegen, heeft ze hem dus ook in haar hand gehad. Heeft ze hem ook meegenomen, heeft ze hem ook bewust uit haar tas gehaald. Voordat ze uitstapte. En dan vind ik het heel raar en heel zuur... dat er dus nooit bewezen is dat ze hem wel of niet heeft laten zien. Kijk, die verdachte heb je niks aan. Want die speelt toch dom, blind en, en doof. Dus ja, die zal niks zeggen. Die zegt alleen maar, oeh, het was allemaal in een flits... en ik weet allemaal niet meer wat er gebeurde. En hm. verder kan, kun je daar dan als nabestaande geen druk op uitoefenen... dat dat verder onderzocht wordt. En denkt u dat het helpt wat Bolle nu heeft gezegd? Van, we gaan er toch eens aan werken bij het OM... en het moet in de genen komen. Nou, ik, ik hoop het voor hem. Dat, dat het ook allemaal werkt. Want het is nu een paar jaar geleden... en ik geloof dat er nog niet veel veranderd is. Dus ik hoop werkelijk dat er wat aan gedaan wordt. Dat hoop ik van harte. Aan de vooravond van de dag van het slachtoffer, Trudy Verijswijk sprak met haar. Ganslever en ganzenbuitjes bij de voedselbank. En dat allemaal vanwege de ganzenoverlast en poliers die niet geïnteresseerd zijn in gans. Dat komt dus samen bij de voedselbank. Dat hoorde verslaggever Roel Pauw bij uh, de voedselbank in Noord-Holland. Hij hoorde dat van Nel Beumer, hoe de dode dieren daar worden aangeleverd. Je krijgt ze dus aangeleverd gewoon als uh... Kip, zeg maar. Nou, als een filetje met een paar pootjes. Nee, filetjes met een paar oh, pootjes, ja. Ik dacht al dat je zo'n uh, zo halve struisvogel nee, in je koelkast kunt stoppen. Ik heb het dus in dit geval uh, eigenlijk iets te lang gebraden. Oh. Waardoor het wat droger werd. Yes. Dat hadden ze mij gezegd. Maar achteraf hoor ik, ik had ze gewoon wat korter kunnen. Vond u het lekker? Ja, lekker. Uh, die gaat geprint worden. Die voedselbanken die wil ik proberen kort te sluiten. Omdat uh, men... Met twee jagersverenigingen samen. En dat je niet iets krijgt dat iets wat geschoten is in Den Helder... in het gooi moet worden uitgedeeld. Of iets wat in het gooi is geschoten naar uh, Den Helder of tessel gebracht moet worden. En hoe groot is de aanvoer dan van ganzen? Dat is onafhankelijk. Nu waren het er maar weinig, 24. Maar over 2011 zijn er in Noord-Holland bijna 40.000 ganzen geschoten Zo. geworden. En dat is natuurlijk uh, prachtig als je dat uh, over heel Noord-Holland ook kunt verdelen. Ja. Wat gebeurde daarmee tot nu toe? De jagers namen er zelf wel af en toe eens eentje mee. Maar voor de rest werd weggegooid. Maar u dacht, het uh, is jammer als dat uh, goede vlees uh, verloren gaat. Ja, dat is het ook. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Uh, we zijn nu op het ogenblik zijn we dus bezig om met ganzen. Maar we hebben nog in het verschiet. En dat, uh, daar heb ik al een beetje contact mee gehad met Amsterdam... En dat is namelijk uh, dat we de, de overschot damherken. aan damherten en reeën oh, oh, die in de waterleiding moeten worden afgeschoten, dat die dus ook uh, voor een deel naar de voedselbank kunnen. Bent u al gebeld door uh, de Partij voor de Dieren? Ik noem maar zeker nee. wat. Nee. Nee, maar uh, ik doe niets aan het schieten van ganzen. Niet omdat het naar de voedselbank gaat, worden er twee ganzen meer geschoten. Nee, de ganzen worden afgeschoten omdat het nodig is... voor een gedeelte voor Schiphol, voor de veiligheid. Mm. En van de andere kant is dat dat ze worden afgeschoten... omdat er een over is en dat boeren er last van hebben. En dan mogen ze het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar daar heb ik niets nee. mee. Het gaat er alleen om die ganzen worden geschoten. Dood gaan en als ze toch? Ze gaan dood en dan is het prettiger als we voor de voedselbank komen. Ja. Denkt u dat uw cliëntele het uh, gaat waarderen... dat ze uh, zo'n stukje wild uh, in weet hun pakket ik, krijgen? Weet ik niet. De, de, de eerste ganzen die zijn afgelopen zaterdag geschoten. En vanaf dat moment ben ik bezig om te kijken... wie van de voedselbanken wil het. Hoeveel, wil, hoeveel pakketten hebben ah, ja. jullie? En dan proberen die voedselbanken met die jagersverenigingen... want aanstaande donderdag is er een overleg... tussen de voorzitters van alle jagersverenigingen in Noord-Holland. Mm -hmm. En om dan... Te kijken of die daar ook bereid toe zijn. Want tot nog toe is het zelfs zo dat die jagers. in eerste instantie zelfs spontaan hebben aangeboden. om de ganzen schoon te maken, vacuumverpakt te leveren. Topkwaliteit. Topkwaliteit, ja. En uh, vond u het lekker? Ik vond het heerlijk. Ja. ja. Ik vind het jammer dat ik er niet, dat ik niet bij de voedselbank een pakketje hoef te halen. Straks, Europa leent de Grieken geld, maar is daarmee ook de crisis besvoeren? Eerst verkeersinformatie, Kees Kwaks. 75 kilometer file. De zaken die opvallen zijn de wat langere file op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Een vrachthotel met pech op de A15 Gorkum Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Meteren, 5 kilometer. En een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Europoort. Er staat bij knooppunt Vaanplein, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. De Eurolanden hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt... over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. De komende jaren gaat er 130 miljard euro extra naar de Grieken. Na vijf hoorden we al de kanttekeningen die nu in Brussel gezet gaan worden. Dat hoorden we van onze correspondent. We gaan praten met Kerstin Brzeski. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. E econoom bij ING Bank in Brussel. Terwijl ik dacht vanochtend te opstaan, Nou, Griekenland, mooi opgelost. Maar eh, krijg ik het gevoel dat we alleen maar tijd en rust hebben gekocht? Ja, dat denk ik helaas ook. Um, dus het betekent gewoon dat wij geven Griekenland meer geld om zich wel te kunnen financieren. Maar het, echt, het, het harde werk, het uh, werk van hervormen en bezuinigingen, dat moeten de Grieken zelf doen. En dat is al behoorlijk veel werk. Ja, want als je kijkt naar de reacties op dat akkoord, hoe zou je die willen typeren? Nou, ik zeg gemengd op de financiële markten uh, zagen we een klein min. Uh, maar goed, dat, dat vind ik niet zo erg. Maar het er is natuurlijk wel heel duidelijk dat mensen weten, ja, 120% schuldquote over acht jaar, dat is nog steeds heel hoog. Ja. Dan nou krijgt Griekenland, weten we, in ruil uh, voor zware bezuinigingen dat geld. Er komt een aparte rekening, bijvoorbeeld, hè, met vast omschreven doelen voor dat geld. Uh, gaat het werken? Nou, het is gewoon een, een behoorlijke ingreep eigenlijk in de onafhankelijkheid uh, van een Europees land voor, voor de eerste keer. Dus uh, die, die geblokkeerde rekening, die is ervoor om gewoon erover uh, te waarborgen dat het geld wat naar Griekenland gaat alleen maar wordt gebruikt om, uh, om rente te betalen. En niet ergens verdwijnt in de Griekse administratie. Um, en dat andere, wat ook nog gaat gebeuren, er komt gewoon uh, de Trojka en de Europese Commissie, moeten er dagelijks gewoon in Athene zitten en toezien um, dat gewoon uh, de Grieken ook echt... Vooruitgang boeken op de hervormingen en bezuinigingen. Dus een behoorlijke aanslag op de onafhankelijkheid. Ja, gaat dat werken? Het voelt toch misschien aan als een soort wantrouwen? Er is een behoorlijke eh, van wantrouwen op dit moment volgens mij gaat het werken. Daar heb je geen garantie voor, want nog een keer, daar is gewoon alleen de bal ligt in het veld van de Grieken. Um, de, het mes zit aan de keel van de Grieken, maar het werk moeten de Grieken zelf doen. Ja, een hoop werk voor de boer om straks weer zelfstandig als land te kunnen functioneren. V vandaar mijn vraag, investeert het ook voldoende in de economie dat Griekenland dat straks weer zelfstandig kan? Op dit moment zeker niet. Um, op, op dit moment gaat het vooral om bezuinigingen. Daar, daar komen geen investeringen. Um, ook dat klimaat in Griekenland, dat investeringsklimaat, is natuurlijk gewoon niet zodanig dat je particuliere in, in investeerders gaat, gaat aantrekken. En de andere Europese landen, die gaan op dit moment ook nog geen geld overmaken aan Griekenland om, om iets te doen voor de groei. Dus dat betekent gewoon, we kijken wel naar een aantal jaren van recessie of heel zwakke groei. Um, en dat maakt het gewoon heel moeilijk voor Griekenland om uit. Uh, deze moeilijke situatie weer uit te groeien. Ja, 130 miljard euro is de tweede lening die gaat komen. Um, had het goedkoper gekund? Dat is moeilijk te zeggen of het goedkoper had gekund. Op dit moment is er waarschijnlijk geen alternatief. Um, waarom? Omdat het vooral om gaat om, uh, om de andere landen, vooral Spanje en Italië, um, te beschermen van een mogelijke besmetting. Van een, van, een Griek, ...van een mogelijk Grieks faillissement. Um, en die landen met, hebben meer tijd nodig. Wij hebben ook nog steeds niet dat permanente noodfonds. Dat komt pas in, in juli van dit jaar. En waarschijnlijk is er nog een ander land, zoals Portugal... ...die ook nog een tweede reddingspakket nodig hebben. Nou, als we dat alles hebben... Um, ...dan hebben we voldoende tijd gekocht um, voor Spanje en Italië... ...om aan te tonen dat zij anders zijn dan Griekenland... ...en dat zij wel uit deze misère uit kunnen groeien. Je hebt ook uitgerekend wat het Nederland gaat kosten? Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen, want er is nog niet duidelijk... hoeveel van die 130 miljard nu door de Europese landen worden betaald... en hoeveel door het IMF. Dus daar moeten we nog de komende dagen en weken afwachten. Ja, dat blijft dus heel onzeker. Dat is, dat is zeker. Eén zekerheid van de Europese crisis is dat het altijd onzeker is... Um, dat on, en dat onze crisis zeker de komende maanden verder blijft bezighouden. Daar kunnen we niet veel mee, meneer uh, Brzeski. <lacht> Op dit moment kunnen we helaas niet meer. Want uh, het enige wat je anders zou kunnen is uh, uh, kijken dat uh, Griekenland failliet gaat. Nou, dat heeft gewoon behoorlijke besmettingsgevolgen voor de andere landen. Dat wil je op dit moment ook niet. En de andere optie is dat je gewoon heel veel geld echt gaat overmaken... naar Griekenland en de andere zuidelijke landen... om hun te helpen via investeringen om weer te groeien. Nou, en dat willen we op dit moment ook niet. Dus vandaar zit je een beetje gevangen in de huidige situatie. Karsten Brzeski, econoom bij ING Bank in Brussel... Dank u wel. Graag gedaan. Na 66 dagen hongerstaking heeft de Palestijnse gevangene Kader Adnan te horen gekregen dat hij vrijkomt. Het is een man van 34 die sinds december vastzit zonder proces en er is ook geen aanklacht. Er was zware druk op Israël om de man vrij te laten. Correspondent Monique van Hoogstraat was in het dorp waar Adnan woont, juist op het moment dat het nieuws over zijn vrijlating bekend werd. Het lijkt erop dat deze strijd gewonnen is. De advocaat maakt net bekend aan de islamitische jihad dat Adnan over een paar dagen wordt vrijgelaten. De mannen die hier zijn knielen op de grond, buigen hun hoofd, prijzen Allah. De vader van Adnan wordt omhelst en gezoend door iedereen. De oudere man daar veegt de tranen uit zijn ogen. ik kus de vader op zijn voorhoofd. Hij lijkt erg de vader. Hij zegt, ik heb deze uitspraak verwacht, want God zal me niet verraden. Ik, ik ben blij dat mijn zoon terug kan komen en dan in goede gezondheid zijn strijd voor de Palestijnse gevangenen kan voortzetten. Dat zijn de opgetogen reacties in het dorp van de hongerstaker, kader Adnan. Monique, Monique van Hoogstraat is nu aan de lijn. Monique, ja, er werd gezegd over een paar dagen uh, dat hij vrijkomt, maar zo snel gaat het niet, hè? Nee, het gaat nog twee maanden duren. Het, uh, in het dorp werd gezegd een paar dagen. Ik weet niet precies waarom dat was. Misschien een misverstand in alle opwinding. Maar later bleek dus dat dat nog twee maanden uh, gaat duren... En uh, het, ja, het leek mij in eerste instantie ook al vreemd, hoor, dat hij meteen vrij zou komen. Want uh, dan zou Israël wel heel makkelijk toegeven aan een, uh, aan een hongerstaker. Zeker als je weet dat er nog 300 uh, andere uh, Palestijnen op deze manier vastzitten. Dus dat is uh, administratieve hechtenis. Dat betekent, ze mogen dan op verzoek van een militaire rechter uh, worden vastgehouden... voor onbepaalde tijd, zonder aanklachten uh, of proces. En dat was bij en, uh, hem ook en, nou, zo? En even, dat was bij hem ook zo. Ja, even ja. voor de mensen die de zaak uh, niet kennen. Wat was de reden dat hij vast zat, ook al was er geen aanklacht? Ja, Dat is nou het, uh, het opmerkelijke van uh, deze administratieve hechtenis. Dat wordt niet bekendgemaakt. Uh, het leger hoeft niet bekend te maken waarvan iemand verdacht wordt... omdat daarmee de veiligheid van de staat Israël in gevaar zou kunnen komen. Hè? Dat is de redenering. Dus dat is niet, niet bekend. Wat we wel weten is dat deze jonge, jonge man, 34 is hij, een bakker... dat hij uh, deel uitmaakt van de islamitische jihad. En ja, dat is geen um, uh, zachtaardige uh, partij, om het maar te zeggen. Dat is een radicaal islamitische beweging... en die is verantwoordelijk voor heel veel aanslagen in Israël in het verleden. Maar ik weet dus niet, het is ook niet bekend... of deze Adnan zelf uh, aanslagen op zijn naam heeft staan of dat hij uh, iets aan het uh, plannen of organiseren was. Nou, hij komt in ieder geval vrij over twee uh, maanden. Stopt hij dan ook nu gelijk met zijn hongerstaking? Ja, anders dan eerder gezegd. Uh, want iedereen zijn hele familie zei vanochtend nog tegen mij... hij gaat niet eten zolang hij niet meteen vrijkomt. Nu gaat hij dus toch uh, uh, weer eten de komende twee maanden. Ook al is hij dan nog niet vrij... Uh, ja, ik denk dat hij gewoon... Uh, hij heeft dus ook wel moeten inbinden. Net als uh, Israël ook heeft moeten inbinden. Er moest gewoon een deal gesloten worden. Israël kon deze jongen niet laten overlijden. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, hij, hij kan zichzelf natuurlijk ook niet uh, laten doodhongeren. En uh, uh, aan de Palestijnse kant is het even goed als een hele grote overwinning uh, gevierd, hoor. Want... Uh, ja, als hij die staking, hongerstaking niet was begonnen, dan had hij natuurlijk ook nog eindeloos vast kunnen zitten. Monique wat dat kan met dit soort detenties. Ja, Monique, dankjewel. Monique van Hoogstraten. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op de voorpagina van het parool gaat het natuurlijk over de Amsterdamse wethouder Asscher, de grote favoriet om lijsttrekker te worden bij de Partij van de Arbeid. Maar eerst wordt dus nog beslist welke pvda Job Cohen tijdelijk in de Kamer gaat opvolgen. Wie die opvolger ook wordt, de eerste vraag ligt al klaar, zegt de krant. Bent u tussenpaus tot Lodewijk Asscher zich meldt voor het lijsttrekkerschap? De Amsterdamse wethouder is favoriet onder de leden en de kiezers van de Partij van de Arbeid. Er is wel een probleem, hij staat niet op de huidige lijst voor de Tweede Kamer en kan dus niet tussentijds het parlement in en de leiding. Overnemen, als hij dat al zou willen. Die vraag laat hij ook nu onbeantwoord. je zwijgen is veelzeggend, zegt het parool. Want zo blijft zijn naam boven de markt hangen. Een indrukwekkende reportage op Radio 4 van de BBC over Afghanen die zijn gevlucht voor de Taliban. Op het Afghaanse platteland staan honderden tenten vol vluchtelingen midden in de sneeuw. We gaan in een van de kleine huts. Thank you. Oh, dear. Oh dear. Ja, de verslaggever schrikt hier van de kinderen doodziek en bibberend van de kou met hun open sandalen aan. Door die kou zijn in Afghanistan inmiddels veertig kinderen om het leven gekomen. Er worden wel af en toe warme kleren afgeleverd door hulporganisaties. The truck arrives at one of the camps, bringing handouts of warm clothes. Shocked by the deaths of nearly 40 children this winter, some emergency aid has started to arrive. Acht jaar geleden maakte diezelfde verslaggever op dezelfde plek hetzelfde verhaal. Miljarden euro's aan hulp zijn er intussen gestuurd, zegt hij, maar het komt niet aan op de goede plek. En dan vraagt een meisje ineens aan haar vader waar haar kleine zus is gebleven. De vader geeft dus maar een kus. Hij durft niet te zeggen dat haar zusje is gestorven door de kou zender 3FM pakt vandaag flink uit met het nieuws over Hogeschool Windesheim. Nou, bijna een kwart van de journalisten die na 2009 aan Windesheim in Zwolle afstudeerden... heeft een diploma dat eigenlijk alleen maar geschikt is als toiletpapier. Sinds 2009 was dus 23 procent van de onderzoeksverslagen van afgestudeerden beneden de maat. Zo blijkt uit onderzoek door twee onafhankelijke commissies. Oudstudent Gerrit Jan is er kapot van. Is gewoon echt veel verslagenheid. Want ik heb geen idee wat ik verkeerd heb gedaan. En als je maar weet wat je verkeerd hebt gedaan, dan, dan kun je weer verder kijken. Maar ja, dat gaat nu een beetje moeilijk. Emoties van oud-student Gerrit Jan. Zometeen na zessen in dit Radio 1-journaal... hebben wij een gesprek met de bestuursvoorzitter van Hogeschool Windesheim. Wat er allemaal fout is gegaan daar, wat ze daar ook aan gaan doen. En wat dat betekent voor de studenten, zoals u net eentje hoorde. Tot zo. Avond van 7 tot 8. Mandjaren met mest en vork... het nieuwe boek van Alma Huisken over haar leven in de moestuin... de grote Hollandse vanillevlaattest met meester patiché Kees Hotkamp. en koken in de baaijes met jonge gedetineerden. Luister naar Mandjaren. vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Mijn reis naar Zuid-Afrika boek ik simpel en snel. Want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op vliegtickets.nl Vliegtickets.nl Anonu, anonu, wat is er nou anonu aan een financieel dagboek? Mijn oma noemde dat gewoon een huishoudboekje. Klopt, alleen is het financieel dagboek van ABN AMRO digitaal.